10 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij Nijmegen heeft een trein een onbekend aantal mensen aangereden. Volgens de politie zijn twee mensen om het leven gekomen. De toedracht van het ongeluk is nog onduidelijk. Omwonenden hoorden dat de trein plotseling hard remde. Het vermoeden bestaat dat de slachtoffers voetgangers waren. Bij de overgang, die door de hulpdienst is afgeschermd, staat een lijkwagen. Het treinverkeer tussen Nijmegen en Kuik ligt voorlopig stil. Mensen in de bijstand moeten meer mogelijkheden krijgen om bij te verdienen naast hun uitkering. Ze zouden minstens de helft van hun bijverdiensten moeten kunnen houden. PvdA-leider Samsom en D66-leider Pechtold schrijven dat in een ingezonden stuk in de Volkskrant. Mensen met bijstand mogen nu hooguit 200 euro bijverdienen. En volgens Samsom en Pechtold moet de bijstand een springplank worden naar werk. En nu is het een moeras van regels, vinden ze. Het Syrische regeringsleger heeft opnieuw delen van Oost-Aleppo veroverd. Het deel van de stad dat nu nog in handen is van de opstandelingen is daardoor in tweeën gebroken. De strategisch belangrijke verovering wordt gemeld door het leger en het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. Vanwege de gevechten zijn er schatting 10.000 burgers uit het strijdgebied in Oost-Aleppo gevlucht. Minister Schultz van Hagen van Verkeer denkt na over een verbod op appen en sms'en in de auto. Ze bekijkt of zulke functies tijdens het rijden kunnen worden geblokkeerd.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 Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad staan nog tien files. En die leveren allemaal niet meer dan een minuutje of vijf vertraging op. Dus dat valt reuze mee. Op de A27 is echt wel een ongeluk gebeurd vanuit Breda naar Utrecht. Tussen Gorkum en Lexmon staat 5 kilometer file. Dat is de enige file waar je veel vertraging nu hebt. Half uur extra nog, want de rechterrijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 De single van Robbie Neffel en Saint Lafie. Welkom terug bij Zalvert op zaterdag, uur drie alweer. Uur drie, wat een heel spannend uur gaat worden... want uh, inmiddels is het uh, gestart in uh, Pluspunt. De uitreiking van de vrijwilligersprijs 2016 onder den knop... hangt uh, collega Willem Bruist. Goedemiddag uh, nogmaals, Willem. Ja, Rob, goedemiddag. Goedemiddag, ja, jij bent bij uh, Pluspunt. Het is inmiddels van start gegaan. Hoe is het daar? Nou, het is, uh, het is druk. Uh, en met druk bedoel ik, uh, bedoel ik ook echt druk. Uh, de delegatie van uh, de KNRM die kwam net uh, binnen met uh, niet schrik 30 man. <laughs> Zo hé. Hey. Ja, dus uh, wij van hem uh, zijn allemaal maar even aan de kant gegaan. Dus ze toch even konden zitten. En we ja, ze zitten een beetje in de hoek. En uh, we hopen allemaal op een rustige zee. Oké, okay, maar je zegt, uh, ja, het is uh, net even na vier uur dat het nu al enorm druk is. Maar iedereen is van harte welkom natuurlijk, hè? Iedereen is van harte welkom. Uh, ik zie zojuist dat de burgemeester net binnenkomt. En uh, de burgemeester die, uh, die gaat de, ja, de kick-off doen, zeg maar, of de aftrap, met wat je wilt. En uh, als dat uh, één keer uh, gebeurd is, dus dat het programma dan loopt, dan, uh, dan loopt dat... Uh, door vervolgens uh, naar Hella, zij doet het welkomstwoord... en ze gaat vertellen over FIP uh, en de vrijwilligersprijs 2016. De jury wordt voorgesteld en dan een kort overzicht van alle organisaties... Um, die vanuit uh, de bewonersverantwoord genomineerd zijn. Nou, en dan zijn wij dan alweer aanbeland om rond half zes. Dus zijn we zijn weer een stuk verder. Oké. Okay. En dan, uh, daarna gaat bekend worden wie, uh, wie de prijs gaat winnen. Nou, ik ga het gewoon vragen zo meteen. Ja, hè, ja. Nee, dan zijn we ook van die spanning af. Dus uh, vind ik een goed plan. Ja. <laughs> is uh, is Hella in de buurt? Dan kan je meteen aan Hella even vragen. Of, uh, of Gerry bijvoorbeeld. Nou ja, want ze zeggen niks. Ze zeggen helemaal niks. Nee, echt niet. Nee, echt niet. nee. ja. Als ze mij zien lopen met die microfoon, dan vliegen ze alle kanten. Ja, dat, dat dacht ik al. Merk je enige spanning daarbinnen? Daar tussen bij al die vrijwilligersorganisaties? Ja, gezonde spanning. Want, gezonde. Uh, gezonde spanning. Want we weten allemaal, uh, we komen allemaal voor hetzelfde. Zo is dat. Allemaal, uh, de, uh, als hoofddoel hebben wij gewoon uh, dingen, ja, hetzelfde gemeen. We doen het allemaal op vrijwilligersbasis en dat uh, dit georganiseerd wordt bij Pluspunt. In ieder geval bij FIP uh, Zandvoort. Dat uh, is op zichzelf een leuk, een stukje waardering. Waar um, gaan wij nou weg met, uh, met leren handen? Er is nog niks aan de hand, want we gaan op dezelfde voet verder. Oké, okay, nou, uh, we, we, we volgen je op de voet en uh, we houden contact. En als er ontwikkelingen zijn, nemen we uiteraard weer contact met je op, uh, Willem. Ja, hartstikke goed. Heel fijn. Oké, okay, nou, nou, sterkte. Ja, bedankt. Eh, lekker, lekker bruisen daar, hè. Lekker bruisen. Ik ben in de bruikstablet. Ja, heerlijk hoor. Dat was Willem live vanaf Pluspunt. Om vier uur is het daar gestart en uit te rijken van de Vrijwilligersprijs 2016. En CFM is erbij. Ja, op twee manieren. We zijn live op de radio en we zijn ook nog eens een keertje genomineerd. We'll be passing by and they'll be witched inside, Chasing doors We'll be dancing in the dust Cause we're coming through We kregen net even een foto toegestuurd uh, vanuit Pluspunt. Heel gezellig daar tijdens uh, de vrijwilligersprijs 2016. Vanmiddag om vier uur al daar gestart. FM race Radio, Bit Report. Bit Report. Ja, in het vorige uur hadden we natuurlijk een uh, uitgebreid commentaar... Uh, omtrent de kwalie van de Formule 1 vanmorgen... door onze uh, eigen racecollega uh, Willem uh, van Dinsen. Maar je hebt ook nog uh, andere nieuws. Allereerst even natuurlijk Lewis Hamilton, hoe hij naar de race van morgen kijkt. Lewis Hamilton lijkt in zijn gevecht om titelprorogatie aangewezen op de hulp van Red Bull. Hij moet morgen in Abu Dhabi een achterstand van 12 punten op Mercedes-ploeggenoot Nico Rosberg ongedaan zien te maken. We kunnen Lewis beste vrienden worden door met beide wagens voor Nico te eindigen, beseft Red Bull teambaas Christian Horner. Volgens hem zou Hamilton er verstandig aan doen om ondanks het surplus aan motorvermogen niet bij de rest van het veld weg te rijden. Wat Lewis nodig heeft uh, is de strijd achter hem. Ik verwacht dat Nico Zondag meer uh, in zijn spiegels zal moeten kijken dan normaal. Hamilton liet trouwens weten, niets te doen met het advies van Horner. Als ik aan de leiding ga wil ik mijn voorsprong zo groot mogelijk maken. Een voorsprong van 30 seconden op je directe concurrent is een grotere prestatie dan om uh, hem op te houden. Nogmaals even de top 6 van morgenmiddag 2 uur. Hamilton op Pool gevolgd door teamgenoot Rosberg. Gevolgd door Ricciardo, de teammaat van Max. Op vierde Rijkonen, vijf Vettel. En op een slechts slechts. Ja, je raakt eraan gewend hè, dat hij hoog staat. Op een zesde plek Max Verstappen. Nou, Max gaat morgen natuurlijk een groot gevecht met, aan met Vettel. Want uh, in de stand op de WK kunnen die nog uh, wisselen van uh, plaats uh, vijf uh, naar vier dan wel. Uh, Vettel voorbij, Max, of Vettel blijft dan gewoon. En anders zou het mooi zijn, dan heb je Hamilton, Rosberg, Mercedes 1 en 2. En dan Ricciardo en Max uh, 3 en 4, dat zou mooi zijn. Maar naast de beslissing in de, is de titelstrijd tussen, in de titelstrijd tussen Nico Rosberg en Lewis Hamilton... kent de Grand Prix van Abu Dhabi meer bijzonderheden. Enkele topveteranen nemen namelijk afscheid. Jensen Butten neemt dit weekend deel... Aan zijn 308 e Grand Prix, de 36-jarige McLaren-coureur... wordt volgend jaar opgevolgd door de Belg Stoffel van Doornen. Al stelde het team dat Button alleen een sabbatical neemt. De Brit ziet dat zelf iets anders. Ik zie dit als mijn laatste Formule 1 race. Daarna hoeft het van mij niet meer. Hopelijk ziet iedereen dat ook zo, al dus de Formule 1 wereldkampioen van 2009. Sinds mijn achtste heb ik gereest en mijn dromen verwezenlijkt in de Formule 1. Na 17 jaar stop ik met, zo, stop ik met zoveel herinneringen. Button zal wel betrokken blijven bij McLaren als adviseur... En speelt, nog voor mee en speelt nog veel voor volgend jaar. Ik hoop dat er veel positieve veranderingen komen. We hebben in elk geval nog veel nieuwe ideeën. Dan met nog één race te gaan voor Max zijn en zijn collega Formule 1-coureurs... voor het seizoen 2016 ten einde komt. Nederland verwacht nog meer succes dan dit jaar in 2017. Tot zover. Ja, en dan morgen de slofjes. Want ik zat uh, vanmorgen even naar, uh, naar de uh, vrije training te kijken. De derde vrije training hadden ze het uh, in plaats van uh, over uh, zeg maar de banden... hadden ze het over de boots. Ja, ja, ja, ja. De slofjes. Welke slofjes gaan er morgen onder? Nou, super softs voor uh, Ricciardo en uh, Max Verstappen. En uh, ja, het begin van het veld starten op de ultrasofts. Dus als het goed is, dan kunnen die Red Bulls een stukje langer doorrijden. Deze van de Handsome Poets. En Sky on fire. Nou, de Sky staat on fire bij Pluspunt in Stalfort. Had je nou net een telefoontje vanuit Pluspunt? Ja, hij, hij had een knopje ingedrukt, dus ik kreeg verbinding met. Het. Oh, maar dat, okay. mocht, dat mocht eigenlijk niet. Want nee, we zijn he? nu bezig met de, de, de pitches van de vijf vrijwilligersorganisaties. Die uh, hun verhaaltje mogen doen waarom zij uh, a. genomineerd zijn... en b. waarom ze graag in de aanmerking willen komen voor de Vrijwilligersprijs. Maar goed, uh, later in het programma ongetwijfeld meer nieuws uh, vanuit Pluspunt. Zo is het, ja. Dus uh, dat programma is een klein beetje gewijzigd, toch? Iets wat. Ten opzichte van wat we net zeiden. Klopt. I? Ja. <laughs> Oké. Okay. Hier is Michael Jackson. We doen het even rustig aan met Heal the World.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 semi-kesplaat hè dit Michael Jackson met Heal the World Jawel de gasten van uh, Fred hij is er weer jawel van Entertainment for you die zijn uh, inmiddels gearriveerd in de studio aan de Tolweg 10a en het spannende is, er worden allemaal foto's gemaakt. En wat gaat er met die foto's gebeuren? Ze nou, ja. gaan eerst kijken of jij je ogen opent. Ja, nou, die heb ik meestal dicht hoor, dus dat scheelt weer. Heerlijk. Dus dadelijk na vijf uur entertainment voor jou. Dus lekker blijf luisteren naar CFM. Nou nee, ja, als je juist weer contact met Willem Bruis daar ter plekke bij Pluspunt. De Vrijwilligersprijs 2016, onze pitch zit erop. Klopt, en uh, ja, we, kunnen helaas, uh, we mogen Willem nu niet storen... want anders zouden we midden in de, in de, in de presentaties komen... in de diverse pitches. Maar uh, Roy van Buring, die de, de pitch voor CFM heeft verzorgd... Uh, uh, het, ik kan uh, alleen maar zeggen wat uh, Willem ons uh, uh, geëpt heeft. Roy heeft de presentatie goed gedaan. Was top. Dus Zo, de spanning dat stijgt. Dus dat uh, onderdeel is voor, zit voor CFM erop... En wij gaan gewoon rustig wel even door met de uitzending... totdat Willem weer inbreekt. Zo is dat. Goed. Ja, uh, nog meer autonieuws. Uh, we hebben dus de Formule 1 morgen... maar je hebt te, te, tegenwoordig ook de Formule 1. E. Heb je daar al eens naar gekeken? Ja, die elektrische Formule-auto's. Ja. Formule ja, klopt. Ja, wel, mee, je, hoort. je hoort ze niet, hè? Nee, je ziet ze wel, maar je hoort ze niet. Maar goed, de opkomst van de elektrische auto's is niet, te, niet te, te onderkennen. Dus ook in de autosport, en dat betekent voor het circuitpark Zandvoort volgend jaar... een, een nieuwe raceklasse op het circuit. En wel, de elektronische GT-kampioenschap komt volgend jaar naar het circuitpark Zandvoort... Komend jaar staat op de baan van het circuitpark Zandvoort... voor het eerst een race met elektronische auto's op de agenda. Het zal een race zijn om het nieuwe elektronische GT-kampioenschap... waarin gereced wordt met 20 identieke Tesla Model S bolides. Landgenoot Tom Coronel behoort sinds kort tot de vaste rijders. Elektrische racen heeft de toekomst. Daarom wordt ook in de GT-racerij nu stappen gezet met elektronische bolides. Komend jaar worden zeven wedstrijden verreden... waaronder op één op het circuitpark Zandvoort... De aangepaste Tesla wordt inmiddels getest... door voormalig Formule 1-coureur Hans Havold Frensen. De Duitse reed al een groot aantal ronden op het circuit van Paul Ricard. Coronel uh, vindt het geweldig dat hij nu al met een elektronische GT-auto kan rijden. Volgens hem is het echt de, de, de toekomst. Kijk maar naar de Formule 1. E. Dat is een enorm succes gebleken. En in de Formule 1 rijdt men met hybride auto's, al dus de coureur. Het elektronische circuit zal behalve Zandvoort ook Catalunya, dus in Spanje. Brands Hatch in Engeland. Mugello in Italië. En Estoril, Portugal. En de Nürburgring in Duitsland aandoen. De organisatie heeft de datums van de diverse races nog niet bekendgemaakt. Maar ja, zodra die bekend zijn, bent u als luisteraar zeker kijker van CFM. Een van de eersten die het hoort. Dus ook hier op het circuit van Zandvoort. En mooie Albertjans, hoef geen extra geluidsdagen ervoor uit te <laughs> vragen. Nee, die zijn echt niet nodig hoor. Na nou, 3-2 hebben de heren verloren trouwens van de veteranen. 1. Wow. your flame to that fire Op de zaterdagmiddag bij CFM met deze van Meta Laser en Light It Up. Wil je trouwens meekijken in de studio? Er gebeurt nogal wat hoor, hier in de studio. www.zfm-live.nl www.zfm-live.nl Kijk je hem, uh, live in de studio van uh, CFM. Nog even het verhaal uh, af te maken van de Veteranen 1. Ze speelden vandaag uit tegen Ouderkerk. En helaas hebben ze verloren met 3 tegen 2. Oh, narrow escape dus. Ja, nee, nee, helemaal niet goed gegaan. Ja, voor Oude Kerk. Ja, oké, voor... ja, oké. Okay, okay. Als je zo bekijkt. Het is twee over overal vijf. Zo we gaan doen? Dieren van de Week. Ja, en dan hebben we de, deze week hebben we het over Liesje. En Liesje is een iets wat verlegen poesje. Uh, en ze kijkt van achter haar krabpaal vandaan... als de medewerkers van het dierenhuis de afdeling opkomen.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 En het Dierenthuis is geopend van maandag tot en met zaterdag... tussen 11 en 4 uur. En telefoon is bereikbaar op 571-3888. 571-3888. Kijk ook even op de website. www.dierenthuiskennemeland.nl Want ook Liesje verdient een fijne kerst. Ja, in het Dierenthuis uh, Kennemeland was het hele jaar... de vrijwilligersorganisatie uh, van 2015. En dat gaat vanmiddag gebeuren. Hè? Dan moeten ze de wisselbeker weer inleveren... en aan een andere organisatie geven... die dan de vrijwilligersprijs...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 Sla, Sla lekker Sla ding Want jij is lastig Nog meer jij Is fantastisch toch hey, Is wel een strijd tegen haat. Tegen ah, shit. die dagen daarna met sms gebuld. Heen bericht, terugbericht, geen bericht. Shit, in spanning aan het wachten op het geluid van de... het stad snoor, maar ik wou de vlag niet uithangen. Nee, ben verre van de player, Dus speelde het op zeef. Vroeg mijn eerste date ergens in een pittoresk café Zo gezegd kon ze rustig aan gewandeld Een overduidelijk geval van elegantie. De tijd trok zich vrij weinig aan van ons Toch de sloot. en ik zei Hey, ik zie je later nog Ze lacht namens zij Ik wil nog niet vertrekken Een paar uur later zei tegen haar Slaap lekker Slaap lekker ding Want jij is lastig Nog meer jij Is fantastisch toch Hey, is wat tijd zei tegen haar dus... Slaap lekker ding Want jij is lastig Nog meer jij Is fantastisch toch What I zei tegen haar. Dagen Die werden 40 maanden. Waarbij ik elke nacht voor het slapen gaan die zinnen haalde. Meer dan duizend keer gezegd, gefluisterd in je oor bij mijn thuis of in je bed. Ik heb het klavertje van vier en beide niet meer nodig. Gelukkig maak jezelf en jij mij gelukkig ook. Ik ben nog steeds onderweg naar jou hoe de weg ook loopt. Ik weet alleen dat de weg met jou lekker loopt. Echt, dat gevoel van die avond in de kroeg is hetzelfde. Sterker nog, nog sterker sinds april de 11 Vanaf die laatste ronde zijn we jaren verder. En ik zeg nog steeds elke nacht.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 Is fantastisch toch? Ook meer jij is fantastisch toch? Medewerkers van alle Holland Casino's in Nederland. Die hebben de afgelopen week kunnen genieten van een geweldig feest georganiseerd door Holland Casino. En wie traden daar ook op? Ja, ze bestaan nog steeds. Deze groep Spargo. Vandaar even voor alle Holland Casino medewerkers. Draaien we de One Night Affair. De One Night Affair. Ja. Daar schakelen we meteen weer over naar Willem Bruis. En dan gaat het niet over een One Night FR, maar over de Vrijwilligersprijs 2016. Want je bent er live bij Pluspunt en de presentaties zijn inmiddels achter de rug, Willem. Ja, dat is correct. Uh, ik hoop dat je mij hoort met al het lawaai. Jazeker, gaat helemaal goed. Go goed zo, prima. Uh, de presentatie is inderdaad geweest. Iedere uh, genomineerde kon zijn zegje doen. Uh, voor de KNRM. Uh, was dat de dame die er vanmorgen ook was uh, in de studio... En uh, die had er een heel goed verhaal over. Iedereen had gewoon een goed verhaal. Uh, onder. Uh, uh, in de persoon van Roy van Huringen. die vertegenwoordigt de uh, uh, En hij heeft zijn zeggie gedaan en uh, dat klonk ook als een klok. En ja, ze zitten nu eigenlijk te wachten op het verlossende woord, zeg maar. En. Uh, burgemeester Niek, uh, die is nu zijn ketting aan het poetsen, daar. Oh jee, oh jee, dan gaat het echt ja. gebeuren, hè? Hij zegt tegen mij, heb jij maar schoonmaakmiddelen in de oude staat? Nou, toevallig heb ik... <laughs> ja, dan denk je, nee, zeg zeggen het niet. <laughs> nee, doen we niet. Nee, maar uh, het, is, uh, het is druk je, bij Pluspunt. Uh, de mensen uh, van de winkelversinkel zijn vertegenwoordigd. Uh, uh, ja, ieder team eigenlijk. Ik, uh, ik sta er nou wel een beetje verbaasd over uh, de enorme opkomst van, uh, van de ZIWM-familie. Moet ik heel eerlijk zeggen. Het is, uh, het loopt, het loopt, storm. Ik kan niet anders, hè? hier we... ja, een gigantisch ding van de KNRM voor de deur waar ik net tegenaan liep. Een reddingsboot. Nee, ja, een reddingsboot. <laughs> dat is de, de kushulpverleningauto is dat. Van de oh, KNRM. die. Ja. ja. En dat ding staat klaar, want op het moment dat er dus een calamiteit is... springen ze als idiot in die auto en dan gaan ze weg. Dus en de... nu hoop ik natuurlijk niet dat er iets gebeurt, maar toch... Nee, nee, even een algemene vraag. Als je nou even, even een stapje terug doet en uh, gewoon de vijf presentaties uh, hebt, hebt bekeken. Uh, zijn er nog andere presentaties die uh, opgevallen zijn? Um, ja, toch wel. Uh, die bijvoorbeeld van de winkel van Cinco. Ja. Dat is dus een, uh, een, een, een, een organisatie wat dus uh, dingetjes in de winkel zet. En als dat verkocht wordt, dan gaat het geld naar een goed doel toe. Eerder was dat een, een soort van een, uh, ja, iets wat mensen hadden opgezet. Het is nu tegenwoordig een stichting uh, met nog steeds dezelfde doelstelling. En uh, ja, ze zijn iets groter geworden. En, uh, het gaat goed, mensen zijn enthousiast. En uh, dat is toch wel iets waarvan ik denk van, van ja, in deze tijd... Uh, ja. Je ziet het toch steeds meer. Hein? Naast de voedselbanken natuurlijk heb je ook zoiets als... Uh, uh, ja, de normale uh, manier van leven, zeg maar, dat je toch iets, iets, iets in huis hebt, zeg maar, of, of wat dan ook. Daar haal je het gewoon weg. Ja, en, ja, en wie, de, wie... Heel eerlijk gezegd, uh, ik ben niet uh, al emotioneel, maar dan ben ik een beetje emotioneel. Hé, hey, oké. Okay. Ja. Hey, Willem, wie deed die presentatie voor de ruilwinkel? Uh, uh, een, een dame, uh, je, of niet? Kan, kan, ik, kan ik er iets mee winnen? Of een dame, ja, wie was het? Mona Meijer, ja. bijvoorbeeld? Ik zeg maar wat. Ja, geloof het wel, ja. Het wel, ja, oké. Ja. Okay. ja bij deze heb ik een prijs gewonnen dan of niet? jij ja, hier aan bitterballen bitterballen lekker ja. lekker ja, ja, ja. oké okay, Willem uh, Nou, ja. we komen uh, ja, uh, de de, de, uh, nu, de bekendmaking hoe laat verwacht je die rond half zes? nou ja Nick uh, buremaster Nick zal me wel even een intro doen uh, een intro uh, praatje doen en ja. dan uh, overgaan tot... Uh, maar goed, ik kan niet alle minuut zeggen van, heppakee jongens, bel mij maar. Nee, nee, nee, je stuurt eerst even een appje naar, uh, dan, naar ons, dan wel uh, na vijf na uur naar Fred. En dan uh, op, op jouw teken halen we je in de uitzending. Hartstikke goed, prima. Oké, okay, nou, uh, uh, veel plezier nog en uh, hou de spanning er nog maar even in. Ik doe het niet anders, Het blijft spannend. <laughs> Oké, dankjewel Willem. Live vanaf uh, pluspunt. En uh, zo dadelijk weten we dus wie de vrijwilligersorganisatie van 2016 is. Nogmaals twee prijzen: Publieksprijs. En natuurlijk ook nog de juryprijs. Deze volgende plaats hebben we al een keer gedraaid, maar in een hele andere uitvoering. En dit keer uh, weer Imani, maar dan een beetje rustiger. Close your eyes. You are right.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 Ik zei het al, een hele andere uitvoering, he, dit. Jode Imani. Ja, het is inmiddels kwart voor vijf geweest. Daar komt hij weer aan, het gedicht van de dag. Ja, we hebben het allemaal meegemaakt, natuurlijk. De politieke ontwikkelingen hier in Zalfoort. En vandaar dat dit gedicht gaat over de politiek. Als ik niet kijk, heb ik het niet gezien, wist ik er niets van.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 Dus, dus ik luister niet Politiek Ik ben er niet, ik ken ze niet Politiek Ik ben er niet, ik ken ze niet Politiek Ik kijk niet en ik zeg niets Ik praat niet, zeg niets Luister niet en hoor niets En, ik weet niks Het gedicht van de dag bij CFM, helemaal in het teken van de politiek. Uiteraard naar alle ontwikkelingen hier in Zandvoort. Jawel, ja, en dan wilde ik eigenlijk een uh, plaatje erbij draaien wat er uh, wat erbij past... maar dat doen we even niet. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Politiek correct noem we dat. Politiek correct, dat. inderdaad, dat zeg je heel goed, Albert-Jan. Ja, ja, maar we hebben wel een hele andere lekker hoor. Uit uh, begin jaren 80. De Nederlandse band Vitesse. Luister nog een keer naar hun grootste hit. Hier is uh, Rosaline. Dat vind ik wel leuk om te zien, hè. Dat uh, de gasten van vandaag lekker meedoen met deze gouden ouwe van uh, Vitesse en Rosaline. Eerlijk plaatje, hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Uh, hij is inmiddels aangeschoven, jawel, onze eigen collega Fred. Hij, hij is er weer hij in de studio. Hoe oh, is het middag. nou met je jongen? Ja, nou was ja, je een beetje ziekjes? Uh, een beetje ziekjes, ja. Maar mm. We zijn al een beetje opgeknapt natuurlijk. Dus okay, uh, anders, anders was ik vandaag hier niet. Is. Nee, nee, nee, nee. We zijn heel blij uh, je weer te zien. En wat ga je zo dadelijk na vijf uur allemaal doen? Uh, ja, we hebben vandaag uh, dus alleen uh, ja, bezoek eigenlijk van Enggeert... Uh, van van, uh, ja, die heeft een eigen fotostudio. Dus vandaar dus uh, alle flitsen en, en, okay, en alles. Ja. <laughs> en uh, ja, natuurlijk ook uh, haar uh, wederhelft, Rob van, uh, van XL Radio Online. En we gaan vanmiddag bellen dus met uh, Franke Mirella. Uh, ja, voor de, de ouderen onder ons uh, wel bekend. En Brian Striker hebben we in het tweede uur. Die gaan we ook bellen. Oké, okay, dus weer een uh, mooie uitzending dadelijk. Entertainment for you na vijf uur bij CFM. Ja, en uh, natuurlijk een heleboel lekkere muziek. Oké, okay, nou, we gaan zeker luisteren naar je, Fred. Graag. Ik ben heel erg benieuwd en dan wachten we eventjes uh, of we verbinding kunnen krijgen met uh, Pluspunt. Ja, ook dat De nog. vrijwilligersprijs 2016 uh, ja. is daar inmiddels uh, uitgereikt. En hij mag onder de knop. Krijg een seintje. Jawel, dat betekent dat we live verbinding hebben nee, met... Uh, nee, nee, nee, oh. nee, nee, nee, nee, nee. We oh, nee. houden hem even onder de knop. De, oh, burgemeester, de knop. burgemeester is nu aan het praten. Oké, okay, ja, dan gaan we even luisteren, hè. of niet. Ja. ja. Oké. Okay. Ja, het is, uh, het is inderdaad uh, wel heel erg uh, zachtjes uh, wat we meekrijgen Willem, dus uh, we het uh, hier uh, gewoon eventjes uh, bij. Nou, volgens mij u er wel Oh, dit is beter. Het klinkt allemaal vrij rommelig, hè. Daar, uh, ja, dus uh, we, we laten het hier even bij voor uh, wat betreft uh, pluspunt. Dus dan weten we nog niet wie uh, de vrijwilligersorganisatie is. Uh. Dat is gewoon een goede reden om te blijven luisteren vanaf vijf uur, Fred. Ja, dan hoor, hoor je het straks zo dadelijk bij Fred. Heel, goed, goed. heel goed idee. Voor ons uh, zit het er alweer op. op ja, Jan. klopt. En, uh, ja, de tijd is voorbij gevlogen, hè? Morgen hebben we een vrije dag, hè? Morgen hebben we vrij... Waarom hebben we een vrije dag? Dan? <laughs> Omdat jij van alleen moet kijken. Oh ja, ja jij niet <laughs> zeker, hè? Jij nee. niet. Goed, Fred, veel plezier om vijf uur. Ja, dankjewel. Maar het iets leuks van, en ik hoop dat de verbinding dan naar pluspunten uh, in één keer goed ja, komt. en kijken of we in de prijzen plannen, natuurlijk. Ja, nou, de publieksprijs is al vergeven, heb ik begrepen. Ja, maar ja, we hebben maar er ja, nog één. Ja, de vaks ja, je weet het niet. Nee, je weet het niet. Ja, weet, even voor de luisteraars, het ligt niet aan onze verbinding of zo, maar... Nee, Ja, hij moet stil zijn, hij moet stil zijn als stil zijn. de burgemeester te woord is, uiteraard. Goed, dus. uh, nog even snel voor de klassiek liefhebbers, morgenavond tussen 7 en 9 een Bach special... Tijdens ZFM Klassiek van uh, uh, 7 tot 9. ZFM Klassiek samengesteld en gepresenteerd door onze collega Ruud Jansen. Met een uh, twee uur lang bach in Optima forma. Oké, okay, wij zeggen fijne zaterdagavond en graag tot volgende week. Dan zijn wij er weer. En dan weer met de Zandvoort op zaterdag, uiteraard. Dag en blijven luisteren. Doei!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 But it's maybe come